Rusland dreigt de grenzen te sluiten voor Nederlandse runderen, rundvlees en rundersperma vanwege het schmallenbergvirus. Dat heeft staatssecretaris Bleker gezegd in Nieuwsuur. Rusland sloot eerder al de grenzen voor schapen en geiten. Gisteren werd bekend dat er in Nederland ook twee runderen zijn besmet. Veterinaire experts uit Rusland en Nederland gaan zich buigen over de voedselveiligheid. Als dat niet leidt tot overeenstemming, gaat Bleker met de Russische regering praten om een importstop te voorkomen.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 Syrië gaat ermee akkoord dat de waarnemers van de Arabische Liga een maand langer blijven. De missie kan daardoor worden verlengd tot 23 februari. En er zijn nog 110 waarnemers in Syrië, enkele tientallen minder dan in het begin. Onder meer Saudi-Arabië, Bahrein en Kuwait hebben hun waarnemers teruggetrokken, omdat het geweld in Syrië gewoon doorgaat. Het weer... Vooral in Zeeland kans op een spat regen. In het Noordoosten vriest het licht. In het hele Oosten is er op veel plaatsen mist. Overdag bewolkt met wat lichte regen en maxima rond een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker met Bastiaan Nachtegaal en Anne de Jong. Goedenacht en welkom bij het tweede uur van Nog Steeds Wakker. Zoals u van ons gewend bent blikken we terug op het nieuws van de dag die is geweest... en kijken we over de grens in landen waar men nog steeds wakker is. Komend uur hoort u hier op Radio 1 bij Omroep WNL... alles over het Chinese nieuwjaar in Maleisië. Turkse advocaten die worden vastgezet omdat ze Koerder verdedigen... en natuurlijk live muziek van de legendarische boerenrockband Mooi Wark. Maar eerst... Maar Rutte laat steken vallen in de werkgelegenheid. Ja, want het kabinet doet er te weinig aan om banen te creëren. Dat is een veelgehoord verwijt in de Tweede Kamer. Harry Slop, fractieleider van de ChristenUnie, riep Rutte vandaag op om meteen actie te ondernemen. Meneer Slop, goedenacht. Nou, ik vind dat Rutte uh, ook invulling moet geven aan de woorden die hij zelf uh, heeft uitgesproken. Uh, ongeveer een week geleden heeft hij in een heel groot interview in uh, buiten- of televisieprogramma aangegeven van mensen... In de komende tijd uh, zal de werkloosheid uh, gaan oplopen. Nou, Dat kun je niet als je minister-president bent als een soort feitelijke constatering neerzetten. Maar daar moet je dus wel een vervolg aan geven. Met wat gaan we dan doen om maximaal te voorkomen dat uh, ja, die oplopende werkloosheid ook echt daadwerkelijk gaat plaatsvinden. En waar, als we de, de cijfers moeten geloven en de voorspellingen, we in een uh, aantal maanden tijd naar de 500.000 werklozen in Nederland zullen gaan. Dat is weer het niveau van 84, 95, toen Nederland ook in, in, in grote economische problemen zat. Ja. Dus ik vind, kom in beweging, dat zeg ik ook tegen de minister-president, die in 2010 nog tegen de kiezers zei van als je op mij stemt, dan komen er 400.000 nieuwe banen in Nederland bij. Nu had hij natuurlijk de crisis niet voorzien, dus ik zal hem niet op zo'n aantal vast willen pinnen. Maar ik mag er wel van hem verwachten dat hij dat in ieder geval een hele belangrijke inzet zal vinden. Dat heeft hij overigens ook al een aantal keren gezegd. Ook toen hij op bezoek was bij Obama. Jobs, jobs, jobs heeft hij toen gezegd. Wij ja. dachten is dat hij het over Steve Jobs had. Maar het bleek dat hij het over de banen in Nederland had. Uh, terecht denk ik, want het is belangrijk. Maar laat dat dan ook zien. En ik zie het niet. Maar denkt u dat uh, premier Rutte daar daadwerkelijk ook... U bent niet de eerste die, uh, die dat gezegd heeft. Uh, Job Cohen die riep op om maar op te stappen. Er kunnen niet zoveel mensen werkloos worden. Uh, dan moet u dat eigenlijk ook maar worden. Dat was ongeveer de zijn punt van Job Cohen dit weekend op het ja, congres. Ja. Uh, u komt er nu bij. Uh, gaat de premier luisteren, denkt u? Nou, ik kom erbij, ik bedoel, ik zeg niet stap op. Ik bedoel, wat heb je aan opstappende mensen? Ze moeten juist uh, in beweging komen en ze moeten de goede dingen doen. En uh, kijk, ik moet proberen om via het parlement uh, in de richting van de minister-president uh, uh, ook echt een vuist te kunnen maken. Om hem ook aan te moedigen en ook te helpen met voorstellen om iets te gaan doen. Ik heb vandaag een voorstel gedaan in de Kamer om dus een, een fractievoorzittersdebat te houden. Want dit is wel het meest urgente onderwerp, denk ik, in de komende maanden. Uh, dus op het fractievoorzittersniveau met de minister president te gaan debatteren. Uh, de Partij van de Arbeidsteun, de SP, GroenLinks, uh, noem alles maar op. Maar uh, de coalitie, dus uh, CDA, VVD en PVV, zeiden nou: dat vinden wij het niet zo nodig. We praten wel een keer met minister Kamp. En de VVD die wist zelfs nog te vertellen dat het eigenlijk best wel meeviel met de werkloosheid in Nederland. Dus u voelt erbij dus. al hangen, er gaat niks gebeuren. Nou ja, dat betekent dat ik dus niet een volwaardig debat kan voeren, maar dat ik, zoals dat dan in, in ons parlement heet, een dertig leden debat mag aanvragen, uh, heb je veel minder uh, spreektijd, uh, dus uh, helaas een wat beperkter uh, debat. Maar ik vind het echt verbijsterend dat de urgentie voor, voor dit grote probleem... waar ik om me heen echt mensen letterlijk hun baan zie kwijtraken... dat dat niet gevoeld wordt bij de coalitie. En dat men eigenlijk een beetje de minister-president uit de wind wil houden... waarvan je juist mag vragen. wat hij vroeger altijd tegen balkenende zei. Ik hoor het hem nog zeggen. Minister-president, neem de regie, zei hij dan. Uh, nou, nu is hij zelf minister-president. Pak dan de regie ook bij dit grote maatschappelijke probleem. Ja, duidelijk. U vindt dat hij daar meer in kan betekenen. Uh, tegelijk is de realiteit natuurlijk weer barstig. We zitten nu allemaal in een crisis. Nou komt u met een idee om uh, um meer banen te creëren... namelijk door de uh, belasting te verlagen. De inkomstenbelasting, de looninkomstenbelasting. Uh, dat kost toch alleen maar meer geld? Waarom zou het kabinet dat uitgeven? Ja. Nou ja, Het kabinet heeft dat zelf ook voorgesteld. Uh, hij heeft ook aangegeven hoe hij dat wil financieren. Dan wil hij met de BTW iets uh, gaan doen... om te zorgen dat de dekking uh, voorkomt. Maar waarom doet hij het niet dan? Nou ja, dat is een goede vraag. Waarom u. doet hij het niet? Er kwam, er kwam nogal wat reactie terug, onder andere ook weer vanuit de coalitie. Ja, met de BTW wat gaan doen, dat kan niet. Uh, waardoor hij gelijk heeft gezegd van ja, het was maar een discussiestuk. En inmiddels zijn we negen maanden verder. En de bevalling is nog steeds niet aanstaande. Want het staat, is nog steeds een papieren verhaal. En die werkloosheid loopt maar op. Nee, maar het debat komt er wel. Uh, denkt u dat u hem daar nog kan overtuigen? Dat u daar de premier nog op andere gedachten kan brengen? Uh, dat hoop ik wel, met een Kamermeerderheid uiteraard. Er zijn natuurlijk nog meer uh, plannen die uh, besproken kunnen worden. Uh, ik snap wel dat de overheid ook niet alles kan in een crisis... maar de overheid mag wel aangesproken worden op het feit... dat ze maximaal zich moet inspannen om de mensen aan het werk te houden. Dus dat kan de overheid zelf doen... met uh, eventueel overheidswerken die wat vooruit, uh, gehaald worden zodat mensen nog zo lang mogelijk aan het werk kunnen gaan. Wat doen we met de schoolverlaters? Kortom, we hebben zoveel vragen met elkaar te bespreken. Urgentie is hoog, uh, helaas niet bij de coalitie... maar ik hoop toch dat we ze nog wel mee kunnen krijgen. Goed, u kunt in ieder geval aan de slag in het parlement. Uh, dank voor deze uitleg, Aris Lop van de ChristenUnie. Graag gedaan. Terwijl Barack Obama ongeveer 40 handen op dit moment geschud heeft... op weg naar zijn State of the Union... gaan wij in de studio luisteren naar Mooi Wark. Ze spelen een derde nummer, O Yvonne... Uh, over natuurlijk Yvonne Jaspers van Boer Zoekt Vrouw. Ze heeft al gereageerd, uh, heb ik uh, van de band vernomen. En ze was blij verrast met het nummer. Nou, de luisteraar van Radio 1 ongetwijfeld ook. Dit is mooi werk, oh Yvonne. Zingel als het kon, dan schreef elke boer voor een abstractie met jou. Elke zondag over, zo rond een uur De koeien bent net molken, dan ben ik zit in volle pracht. De koffie is niet te prutten, mijn moed is net de koe. Door is dat de vrouwenjas. O oh, Yvonne, o oh, Yvonne, waar zie ik jou in schreeuwen komen, zonder pardon, redur je schreeuwen zong. O oh, Yvonne, o oh, Yvonne, waar je marcheerde als het kan. Dan schreeuwde elke boer voor een afspraakje met jou. Rie ik op de trekker. Het weet waar ik op het land. Mijn gedachten bent afwezig. Ben ik mijzelf niet in de hand? Ivan, je hebt dusker een zinkap gieren en weer. De hele week omwachten van pas en daar zie ik er weer. Ho, oh, Ivan. Oh, Yvonne, oh, Yvonne. Bij Marsingal let's Dan schreef So... Legendarisch uh, rock en roll van mooi wark, maar dan akoestisch. En maar dan op Radio 1. Ze komen nog één keer terug uh, later dit uur. U hoorde, oh Yvonne. Wij hadden een maand geleden al champagne en oliebollen. We hebben het weer heel ergens anders over. De Chinezen, die moesten er iets langer over wachten. Daar werd namelijk uh, pas net het Chinese nieuwjaar ingeluid. En dat feestje gaat nog wel even door. Nog maar liefst twee weken. En ook in Maleisië mogen de feestmutsjes op. En zeker nu, want het is een speciaal jaar. Consponente Vanessa Akka, goedenacht. Goedenacht, met Vanessa. Wat maakt dit Chinees nieuwjaar nou zo speciaal? Nou, elk jaar staat het in het teken van een ander dier. En dit jaar staat het in het teken van de draak. En het jaar van de draak is speciaal... omdat het volgens de tradities het sterkste dier is. En dan verwacht men ook de meeste voorspoed... de meeste geluk en de meeste zegen. Dus iedereen gaat massaal, massaal trouwen en kinderen maken... in de hoop dus iets van het geluk mee te prikken. Ja, en dat is dus een groot feest... Uh, uh, niet alleen in, uh, uh, in China, maar ook in Nederland en dus ook in Maleisië, ja. um, Wordt het nieuwe jaar op een heel andere manier gevierd... dan zoals wij dat gewend zijn? Um, ja, nou, zoals u al vertelde, duurt het officieel 15 dagen. En dan draait het allemaal om familie, eten en gezelligheid. Vooral de avond vooraf aan het Chinees nieuwjaar is heel belangrijk. Want dan wordt, als het ware, het familie-reunie-diner gehouden. En dan komen alle familieleden samen... Bij het oudste lid van de familie. En dan gaan ze eten en dan vieren ze feest en dan hopen ze dat dit komende jaar geluk brengt. Ja, het is natuurlijk een twee weken feest. Doordrengt van tradities is het normaal gesproken, hè, zo'n nieuwjaarsviering. Dat klopt. Um, er zijn heel veel gewoontes en tradities die erbij, ja, die daar eraan samenhangen. Zo is de kleur rood heel belangrijk. Het was eerst namelijk zo: iedereen en alles moest rood dragen. Als er een andere kleur werd gedragen, en dan met name het zwart of het wit... dan was het eigenlijk ten strengste verboden. Zo'n um, Ja, rood is eigenlijk geluk en voorspoed. En alles daarbuiten, vooral dan zwart of wit, is echt verboden. Maar je ziet steeds meer dat die traditie bijvoorbeeld ja, steeds minder wordt. Er mag wit gedragen worden. Er mag ook wat meer rood gedragen worden. Het is niet meer slecht. Nu is in Nederland een beetje de ontkerkelijking aan de gang. Ook minder tradities dan de christelijke tradities. Is dat ook wat er daar gebeurt? Waarom gaan die tradities eigenlijk weg? Um, nou, de mensen worden wat meer ruimdenkerder. En eigenlijk hebben ze ook veel minder tijd. Want het feest duurt dus 15 dagen. Maar iedereen moet aan het werk. En in Maleisië bijvoorbeeld hebben ze maar twee officiële vrije feestdagen. En daarna moeten ze aan de slag. Scholieren hebben een weekje vrij... En nou ja, er moet gewoon gewerkt worden en daardoor is eigenlijk minder tijd om het uitgebreid te vieren. Ja, dus die voorspoed die moet komen van het jaar van de draak, daar gaan ze gelijk mee aan beginnen. Dus ook gewoon gelijk weer aan het werk. Ja, eigenlijk wel. Hoe vind jij vindt... het eigenlijk? Het feest. Ja. Um, ik, ik vind het wel leuk, want wat opvallend is dat de hele stad en alles wordt versierd. Met allemaal rode lampionnen, met geel... Je hebt heel veel... nou, Dit jaar dan, dat jaar van de draak is, heb je heel veel draken uh, drakendansen, Waarbij ze dan... Ja, waarbij ze dus... Ja, misschien heb je dat beeld wel voor je. Waarbij ze dus ja. echt met een stokje een draak, heen en weer... Maar gaan, heb je zelf en... het nieuwe jaar op 31 januari of uh, 31 uh, december, december? Dat is het gevierd? Ja. Of doe je nu ook leuk mee? Of doe je het gewoon allebei? Ik doe het allebei. Ik wist er eigenlijk niet zoveel van... Maar 31 januari vier ik, vier ik altijd, ja. maar dit vind ik ook hartstikke leuk om mee te maken. Uh, het is S toch wel heel iets anders ja. en het wordt toch wel heel uitbundig gevierd in vergelijking met het Nederland, ja. denk ik. Het Chinese nieuwjaar in Maleisië wordt dus ook gevierd door onze correspondent Vanessa Akka. Dank je wel. Dank je wel. DAF, Donkervoort en Spijker, trotse Nederlandse autofabrikanten... maar ze kunnen bij lange na niet concurreren met de merken in Duitsland, Frankrijk of Italië. Maar toch is ons land een grote speler in die automotive sector. Tenminste, zo wordt die dan nou genoemd. Vandaag werd Automotive NL gelanceerd. Een organisatie waar Nederlandse belangen van de sector worden behartigd. In het bijzijn van ministervragen gaf directeur Paul Krikaert vandaag het startschot. Meneer Krikaert, nacht. Goedenacht. Ja, Laten we eerst even teruggaan naar de oorsprong. Nederland heeft niet echt een auto-industrie weer. Moeten we daar niet eigenlijk gewoon mee beginnen? Moeten we niet gewoon weer een Nederlands automerk hebben? Nou, we hebben natuurlijk uh, Nederlandse automerken. Uh, om eens te beginnen een hele sterke, genaamd DAF. Uh, daarnaast hebben we nog een hele aardige sterke, genaamd VDL. Maar Dat zijn vrachtwagen... Ja, maar dat is voor ons allemaal automotive, hoor. Oh, dat hoort er ook bij? Ja, ja, ja, dat zijn niet alleen personenwagens. Hoe belangrijk is de auto-industrie voor Nederland? Ik denk hartstikke belangrijk. In de auto-industrie in Nederland gaat op dit moment uh, zo'n 17 miljard euro aan omzet om. Met 45.000 uh, uh, banen daarin. En we hebben daarbij nog het plan om van 17 naar 24 miljard te gaan. En van 45.000 naar 55.000 banen in 2020. Dus dat is aardig wat groei. Dus economisch hebben we daar belang bij? Hartstikke. Um, maar we kunnen nog altijd niet in een Nederlands autootje rijden? Uh, nou, ik zou toch niet willen beweren dat het Donkervoort niet uh, hartstikke Nederlands nee, is. Maar dan, is dan moet, je wel, moet je wel een goede ton meenemen om die te kunnen kopen. Ja, da, uh... dat klopt. Dat is geen massaproduct. Nee, nee. dat klopt. Mist u dat? Uh, nou, eigenlijk niet. Eigenlijk niet, want uh, uh, op zich geeft het ons ook weer het voordeel dat wij in die zin redelijk onafhankelijk zijn voor eventuele buitenlandse merken die bij ons nou bijvoorbeeld testwerk willen doen bij TNO. Ja, maar als je bijvoorbeeld in de trein naar Berlijn zit, dan kom je door Wolfsburg heen. Dan zie je overal waar je kijkt, zie je de merken van Volkswagen hangen. Het is eigenlijk gewoon één grote stad gebouwd om de Volkswagen heen, want die wordt daar gemaakt. Dan hebben we dat in Nederland ook niet gewoon nodig? Zo'n groot automerk en dan lekker veel werkgelegenheid, lekker veel produceren, een concurrentiepositie. Het klinkt mij allemaal best mooi in de oren. Nou, op zich klinkt het ook best, maar als u uh, toch even in het zuiden komt kijken... en alleen al eens kijkt wat er hier in Eindhoven staat... bijvoorbeeld bij DAF uh, en vlakbij Eindhoven bij VDL... daar zijn behoorlijke kampen zo, hoor. Dat, uh, dat is, uh, u bent zou... heel erg optimistisch uh, over de Nederlandse ja. auto-industrie. Ja, Waarom ja, is het maar dan dat... toch belangrijk dat uh, u met uh, Automotive NL komt? Want u behartigt de belangen. Ja. Maar ik ben optimistisch, omdat ik denk dat een auto in de nabije toekomst niet meer een auto is zoals wij denken dat een auto moet zijn. Dat wil zeggen, een auto is naar mijn idee in de toekomst niet veel anders dan een hele geavanceerde robot, die toevallig een hele mooie omhulling heeft, met wat wieltjes eronder, en dan noemen wij het auto. Dat is namelijk het verschil, het is gewoon een stukje megatronisch vernuft. Ja, en, en daar gaan we in Nederland heel goed in zijn. De volgende stap van, uh, nou ja, auto's maken. Zeker weten, want uh, wij hebben altijd de mond vol over ASML, een gewaardeerde uh, speler hier. Maar wat zij doen is niet veel anders dan wat wij in Automotive steeds meer en meer zien gebeuren. Nee, En ook onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen kunnen zomaar eens belangrijk worden. Dat, dat uh, wordt zeker belangrijk natuurlijk. Het elektrische uh, rijden gaat, uh, gaat gewoon zijn plaats innemen. En gaat u Omdat het zo snel zorgen? gaat als mensen denken. Het is nog even vers 2, maar dat, is, ja. dat, goed, dat zien we. Ja. Goed, het is een nieuwe club en uh, u gaat er ongetwijfeld belangrijke dingen mee regelen. Dank u wel, directeur Paul Krikaerts van Automotive van NL. Dank u wel. Terwijl in ons land de ochtendbladen van de persenrollen... hebben ze in sommige delen van de wereld alweer de lunch achter de kiezen. We maken een uitstapje naar Azië voor de voorpagina's van de kranten daar. Verschrikkelijke plundering in de Pacific, kopt de International Herald Tribune. Het gaat over de visstand van de horsmakreel, een populaire vis die vooral in Afrika veel gegeten wordt. Het is volgens de krant een verhaal van hebzucht en bureaucratische romslomp. Steeds meer en grotere visserschepen hebben er de afgelopen 20 jaar voor gezorgd... dat de hoeveelheid horsmakreel met 90% is gedaald. Als we de horsmakreel niet nu redden, is het straks te laat. We moeten het vissen op de vis zeker vijf jaar lang verbieden, zegt een expert. Zo'n 268.000 Australiërs kunnen de komende weken getroffen worden door stroomuitval. In Victoria is een zes weken lange periode ingesteld... waarin een veiligheidsregime geldt doordat de kans op bosbranden groot is. Het licht wordt automatisch afgesloten wanneer er ergens op een lokale hoogspanningskabel iets fout gaat. En dan duurt het een paar uur voordat een medewerker van het elektriciteitsbedrijf ervoor zorgt dat het licht weer aangaat. Deze manier van werken is nieuw. De Bushfires Royal Commission besloot tot de maatregel omdat kapotte elektraleidingen er eerder voor zorgden dat vijf grote bosbranden konden ontstaan. Het is de grootste migratie ter wereld en hij vindt elk jaar opnieuw plaats. 235 miljoen passagiers worden rond deze tijd vervoerd... vanuit Shanghai naar de binnenlanden van China. Ze gaan allemaal rond het Chinese nieuwjaar naar hun familie... op het platteland of in kleine steden. Op de voorpagina van de Shanghai Daily vinden we dan ook een grote foto... met een enorme mensenmassa. Want nergens op de wereld is het op dit moment zo druk... als op Hongqiao treinstation. Vliegen naar de binnenlanden is weliswaar sneller... maar de trein is stukken goedkoper. De jaarlijkse migratie heeft ook een naam. Chun Yun. En tot zover een uh, greep uit de kranten... van de andere kant van de wereld van Azië. Dank je wel, Martijn Middel. En ondertussen wordt er heel erg druk geklapt. En uh, dat kan maar één ding betekenen. De State of the Union is begonnen. En dan ga je op details letten. En dan zie je Barack Obama nu aan het praten met twee mensen achter hem. Eén herken ik, dat is de vicepresident Joe Biden. En die hebben een andere kleur stropdas om dan Barack Obama. Ongetwijfeld ook georchestreerd om hem weer iets meer eruit te laten springen. Want zo gaat dat daar. Zometeen hebben we het er veel meer over met uh, onze correspondent Wouter Zantingen. Die let op nog veel meer details. Je hoort er zometeen alles over. Achtervolgd, bedreigd en in de cel gegooid. Het leven van een advocaat in Turkije is niet eenvoudig. Het wordt de laatste jaren alleen maar moeilijker. In een aantal Europese steden werd daarom vandaag de dag van de bedreigde advocaat gehouden. Tijdens deze dag wordt aandacht besteed aan de situatie van de gearresteerde advocaten in Turkije. Ja, Henri van Bommel, SP-Tweede Kamerlid, die sprak op de Haagse editie. Goedenacht meneer van Bommel. Goeiedag. Hoe zwaar hebben de Turkse advocaten het? Nou, vooral de advocaten die opkomen voor de Koerden, uh, moet, uh, daar moet aandacht aan besteed worden. Um, en het zijn dan overigens niet alleen de advocaten, het zijn ook politici van Koerdische huizen. He, gekozen politici, parlementsleden, burgemeesters. Maar deze dag was georganiseerd door de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland. Uh, in samenwerking met de organisatie Lawyers for Lawyers, Advocaten voor Advocaten. Ja. Uh, om aandacht te vragen voor advocaten in Turkije die ja, tamelijk willekeurig worden gearresteerd... wanneer zij Koerden verdedigen. Uh, en die Koerden worden dan weer in verband gebracht met het PKK. En zo is het cirkeltje uh, rond. De Turkse rechter zegt dan, u verdedigt die Koerden... dus u zult ook wel uh, een aanhanger zijn van de PKK... en dat mag niet in Turkije, dus we sluiten u op. Dat klinkt niet echt als een rechtsstaat. Nee, op dit punt kun je echt zeggen dat Turkije geen rechtsstaat is. Advocaten in Nederland... Er is recentelijk nog een voorbeeld van wanneer een advocaat van iets verdacht wordt, zelfs gearresteerd wordt. Dan moet de deken van de orde van advocaten daarbij aanwezig zijn. is dus in Turkije helemaal niet aan de orde. Advocaten worden gewoon opgepakt, vastgezet. En als je ook nog weet dat je in Turkije tot tien jaar lang zonder proces in de cel kunt worden geworpen. Nou ja, dan zie je wel wat voor een, uh, wat voor een probleem daar is. Maar het is toch een grof mensenrechten schending? Een grof mensenrechten schending? Dat is het ook. Wat er in Turkije gebeurt in de richting van deze advocaten... en over ook politici en journalisten, dat is ongehoord in Europa. Past niet bij uh, het Europese idee van een rechtsstaat. En Turkije zal dat ook fors moeten wijzigen... wil uh, uh, Turkije überhaupt bij de Europese Unie kunnen komen. En het is ook geen abstract probleem, hè? Het is november uh, afgelopen jaar, 2011, nog een keer gebeurd. Klopt. Toen zijn 47 advocaten, zijn zomaar opgepakt... Daar wordt tegen geprotesteerd door internationale organisaties, onder andere Amnesty International. En dan gaat het echt om advocaten die opgepakt worden omdat zij mensen verdedigen. Niet omdat zij zelf iets gedaan hebben, maar gewoon omdat zij mensen verdedigen. Nou ja, dat is hun core business van advocaten. Dus dat is te zot voor woorden, daar moet echt een aan komen. En dan wordt daar tegen geprotesteerd door alle, allerlei advocaten en mensen die daar iets mee op hebben door heel Europa. Ja. Um, dat wekt de dus suggestie dat onder andere u wil dat daar iets aan gebeurt, wat verwacht u? Nou, te beginnen vind ik het heel goed dat Lawyers for Lawyers uh, dit doet. En dus ook bijstand verleent aan die advocaten. En ook uh, bijvoorbeeld uh, de procesgang gaat bijwonen of probeert bij te wonen... om op die manier meer druk op Turkije te zetten. Uh, ik breng er bij de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken... die gaat over de uitbreiding van de Europese Unie, op aan... Om dit aspect te betrekken bij de onderhandelingen met Turkije over uh, toetreding en uh, toenadering tot de Europese Unie. Wat mij betreft, heel concreet, kunnen er geen nieuwe hoofdstukken, geen nieuwe stappen worden gezet in de onderhandeling. als dit soort praktijken in Turkije doorgaan. Daar moet echt een eind aan komen. Maar het lijkt er niet op dat ze daadwerkelijk gaan luisteren. Want in Frankrijk is nu een wet aangenomen. waarbij je officieel de Armeense genocide niet mag uh, ontkennen. En Turkije die heeft werkelijk waar woest daarop gereageerd. Dan liggen het toch nog mijlenver uit elkaar, Turkije en de rest van Europa? Dat klopt. Dat is ook een juiste constatering. De SP uh, vindt ook dat Turkije op cruciale punten. Uh, verbetering moet tonen. Maar zijn ze wel voor reden vatbaar wat betreft nou eigenlijk waar het vandaag om gaat, die bedreigde advocaten? Uh, op dit moment niet. Op dit moment moeten we gewoon vaststellen dat Turkije, dat zie je ook bij die genocidewet Frankrijk, los van de vraag of je dat nou een goede wet vindt of niet, dat Turkije over sommige onderwerpen niet aangesproken wenst te worden. Ja, dat is dus een groot probleem. En het is dus ook makkelijk te voorspellen dat het proces van toetreding van Turkije tot de Europese Unie, dat dat nog heel lang gaat duren. Uh, het is niet een kwestie van jaren. Dat kan, dat kan nog wel, wel, wel 10, 20 jaar duren. Ja, het is een hoofdpijndossier. Uh, ook eens te meer over wat er vandaag over u in ieder geval heeft gesproken. De bedreigde advocaat. Dank u wel, Harry van Bommel, SP Tweede Kamerlid. Graag gedaan. Goed, u luistert nou nog steeds wakker en het is vier minuten voor half vier. De Holland-Amerika-lijn. Met Wouter Zantingen. Ja, de Holland-Amerika-lijn. We kijken over de grote plas. En vannacht zijn de ogen van de Verenigde Staten gericht op de televisie. President Barack Obama is, as we speak, bezig met zijn State of the Union. En net, het is de derde en misschien wel laatste troonrede... want zo mogen we hem toch wel noemen, van president Obama... een goed moment om zijn campagne extra in het zonnetje te zetten. En er kijken 45 miljoen mensen, misschien wel meer. En één van hen is onze Washington-correspondent Wouter Zantingen. Goedenacht. Goedenacht. Ja, um, Obama is aan het spreken. Die is net ook binnengekomen met heel veel, nou ja, wat is het, uh, misbaar? Nee, zo kan ik het niet noemen. Heel veel applaus applaus komt hij binnen. <laughs> uh, hoe is dat in zijn werk gegaan? Ja, uh, Obama komt binnen met een enorme show hè? en dan, uh, dan spelen ze heel to the chief, het, uh, het, het liedje wat speciaal voor de president is gemaakt. En uh, daar gaat hij iedereen naar onder schudden en iedereen wil daarbij zijn. En dan zijn er een aantal speciale mensen bij, en allemaal mooie fotomomenten en ja, dan inderdaad lang applaus. Zorgvuldig nou, uitgekozen lang, natuurlijk. Zorgvuldig uitgekozen ja. natuurlijk ook die mensen, een paar oudere mensen, een paar af, uh, Afro-Amerikaanse mensen. Uh, eigenlijk een soort afspiegeling van de samenleving moet dat zijn. Ja, nou dit zijn allemaal leiders van, uh, van, van, van, van overheidsorganisaties uh, uh, vooral. En, en uh, ja, dus, dus mensen waar die, waar die dagelijks mee werken. Ja, maar hij laat zich overduidelijk toch even goed verteren. Um, dat dat handelschudden en applaus krijgen dat duurde een kwartiertje. Hij kwam ook nog langs uh, uh, Gabriel Giffords. Wat betekende dat? Ja, Gabriel Giffords is, uh, is het lid van het uh, Amerikaanse uh, Congres, wat uh, die natuurlijk uh, afgelopen jaar is, is neergeschoten in Tucson. En uh, sindsdien is zij langzaam maar zeker weer uh, wat opgekrabbeld. dat ja, heeft uh, een hele lange stelweg heeft nodig gehad. En uh, ja, zijn ze nu dus weer voor het eerst bij. En dat was wel een heel emotioneel moment. Dat, uh, uh, hij gaf iedereen kort een hand, maar bij haar bleef hij wel een minuut staan en dan werd geknuffeld en hij heeft nog even met haar gepraat. Hij gaat nu ook het uh, heeft ze besloten om af te treden, omdat ze nog vindt dat ze niet genoeg hersteld is om opnieuw uh, voor haar uh, positie weer te uh, kandidaat te stellen. Uh, uh, ja, dus dat was wel zeker wel een mooi en emotioneel moment. Nou, psychologiseer ik het te veel als ik zeg dat hij haar gebruikt als een soort symbool voor Amerika? We zitten nu in een diepe crisis, maar kijk, wij kunnen eruit komen. Ja, misschien zou je dat wel kunnen zien. Aan de andere kant is het een eerbetoon aan haar uh, en aan haar kracht. Uh, dat, dat hij haar die aandacht wil geven. Ja. Nu uh, gaat het natuurlijk ook uh, over de inhoud, want er zit heel veel uh, show natuurlijk omheen, maar er is dus echt een speech. En als we het nu goed in de gaten houden, en ik weet niet of jij het ook kan zien, is uh, Michelle Obama af en toe in beeld. En daarnaast zit, uh, waar uh, Willem Post het al eerder over had in onze uitzending, de secretaresse van Warren Buffett. Warren Buffett, uh, oh, we kunnen een stukje horen, merk ik. Dit is Obama op dit moment. You need to give more community colleges the resources they need to become community career centers. Places that teach people skills that businesses are looking for right now. Zo te horen heeft hij het over uh, het schoolbeleid. Maar om even terug te komen nog op Michelle Obama. Daarnaast zit dus de secretaresse van Warren Buffett. Uh, wat doet ze daar? Ja, uh, Warren Buffett is een van de allerrijkste Amerikanen. En hij heeft zijn geld verdiend met een investeringsmaatschappij. En hij zou eigenlijk een typische uh, republikein moeten zijn... Maar hij heeft nu eigenlijk zich achter Obama geschaard en hij zegt nu van, eigenlijk is het heel raar dat ik als ontzettend rijk man maar 15% belasting betaal op mijn inkomen, terwijl mijn secretaresse uh, 25% betaal. En uh, hij zegt dus, en dat is zijn campagne en Obama heeft dat graag overgenomen, alsjeblieft, laat mij meer belasting betalen. En nou, als symbool van hoe raar het eigenlijk is, of hoe raar Obama dat eigenlijk vindt, dat de secretaris minder belasting betaalt, uh, procentueel gezien... dan de, een van de rijkste Amerikanen. Daarom zit hij dus uh, na Michel. Laten we het even over de inhoud hebben. Ik geloof dat de tekst inmiddels al te lezen is geweest. Ik weet niet of je hem al onder ogen gehad hebt. Ja, ik heb er naar gekeken. Ja. Wat, wat zijn nou echt speerpunten uit deze speech? Nou, uh, hij begon in ieder geval heel algemeen. Uh, hij vindt dat het beter gaat uh, met Amerika dan het uh, eerst gegaan was... Hij uh, is ook heel erg bezig natuurlijk met het verdedigen van zijn beleid van de afgelopen jaren. Het is duidelijk echt een verkiezingsspeech. Uh, wat je, uh, uh, echt het, het kernthema is fair share. Hij begon ermee uh, dat, dat het Amerikaanse leger uh, zo zelf onofferend is geweest... en dat ze daar dus al wat succes hebben behaald in Afghanistan bijvoorbeeld... en, en met Osama Bin Laden. En hij vindt dat Amerika dat moet emuleren... en dat uh, er meer en eerlijker moet worden verdeeld. Dat de belastingen eerlijker moeten worden zodat de Amerikaanse middenklasse in stand kan blijven. En dat wordt ook natuurlijk gewoon zijn verkiezingspunt. Zeker als die straks zeggen, een rol gaat. Dan, dan, ja, dan wordt een hele campagne gaat over de economie. En het eerlijker verdelen volgens al banen dan van de, van de Rijk. Ja. En dan hadden we het hier net ook even over met, met Willem Post. Uh, hij zei, dit gaat inderdaad vooral over het beleid en dan over banen. Dat is toch een belangrijk thema. Ja. Um, maar uh, heb jij het idee dat hij zich in deze State of the Union... ook probeert te onderscheiden van uh, die republikeinse kandidaten... in de zin dat hij wat abstracter gaat? Zoals hij ook in zijn vorige campagne deed. Dat hij het had over hoop en over de toekomst en over verandering? Uh, Hoe? Ik denk dat hij in deze speech... Ik bedoel, hij komt zeker wel met concrete voorbeelden... Dat we dat we het net al even horen over de community colleges. Dat zijn ja, de NBO's uh, in Amerika... Uh, uh, uh, dus hij komt zeker wel met concrete voorstellen. En, en uh, ik denk dat hij ook wel concreet gaat worden. Zijn, zijn Hope and Change uh, speech is natuurlijk wat lastiger als je al een insider bent om, om daar nog mee te doen. Want ik bedoel, je kunt uh, moeilijk een campagne voeren dat je alles wil veranderen als jij degene bent die al aan de macht is. Uh, maar echt, Obama's belangrijkste thema gaat worden: uh, eerlijk delen. Ja, en uh, hij gaat dus nog ongeveer, ik denk, uh, 20 minuten misschien nog wel praten. En het is natuurlijk altijd een belevenis om Barack Obama, president van Amerika, te horen praten. Gaat vooral voor ons volgen en we je, of anders in het andere programma, nu al wakker, later nog vannacht. Dankjewel, Wouter Zantingen vanuit Washington. Goed, het is uh, inmiddels drie minuten over half vier. Uh, we lopen dus langzaam richting vier uur, maar we zijn nog lang niet weg. En we houden natuurlijk alles voor u in de gaten wat er gebeurt. Het nieuwsminuutje. En dan verandert hij Middel. In Almere is vannacht een hotel ontruimd nadat er brand ontstond in de keuken. Het vuur woedde op de begane grond van Hotel Finn in de Koopmanstraat in het centrum van Almere. Rond half drie kon het zijn brandmeester worden gegeven. Eén hotelgast moest worden behandeld omdat hij rook had ingeademd. Er vielen geen gewonden. Volgens de brandweer zijn alle kamers inmiddels leeg. De Amerikaanse president Barack Obama, u hoort het al, is begonnen met de State of the Union... Bij aanvang volgde een bijzondere omhelzing met Gabriel Giffords. Het congreslid werd vorig jaar neergeschoten, herstelde en treedt morgen af. Obama claimde dat hij spreekt in een land dat voor het eerst in 20 jaar niet meer bedreigd wordt door Osama Bin Laden. En in een land waar in 22 maanden 3 miljoen banen zijn gecreëerd. Dan nog een melding voor het verkeer. In het oosten en noorden van het land is de hele nacht en morgenochtend, morgenochtend kans op gladheid... Dit komt door bevriezing van natte weggedeelten en door aanvriezende mist. Moeten de weg op? Wees dan voorzichtig. Het Nieuwsminuutje. Dat is dus wat er nu gebeurt in deze late nacht. Dankjewel Martijn. Begin eerst maar eens met 15 kilometer en dan komt de rest vanzelf wel. Het is een gevleugelde wijsheid in de wandelscene. En u zult het zeker nodig hebben als u vandaag de in gebruik genomen Westerbork, pad, gaat lopen. De 336 kilometer lange route loopt van de Hollandse Schouwburg in Amsterdam naar een voormalig deportatiekamp. Of de deportatiekamp Westerbork in Drenthe. Het pad volgt de deportatieroute van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Hans Schumacher is projectleider geweest voor de totstandkoming van de wandelroute. Meneer Schumacher, goedenacht. Ja, het is vandaag dus uh, in gebruik genomen, die route. Heeft u zelf al wat passen gezet? Nou, vandaag niet. Ik moet zeggen, de, de nieuwe dag is pas, uh, is pas drie uur oud. En uh, we gaan ons, vandaag gaan we ons voorbereiden op de tweede dag van, van de opening. De opening van het pad uh, duurt vier dagen. En uh, vandaag in Putten daar gaan we naartoe zo dadelijk, ja. Want het is niet een pad dat je in één keer even af kan lopen. 336 kilometer. We kennen veel stuntjes en veel prestaties in, in de wandelsport. De lange afstandslopers die lopen heel lang achter elkaar me. ja, met 336 kilometer. Dat is inderdaad wel een handdoel. Ja, dus u heeft er voor de opening een estafette van gemaakt? Ja, ja, ik moet zeggen dat uh, wij hebben ervoor gekozen om uh, het hele pad in gedeelten te lopen. Gisteren, zoals u al zei, in uw ging uh, de Hollandse Schouwburg. Wij, uh, we zijn daar begonnen. Ik denk daar nog met genoegen aan terug. Alonze Schouwburg is een uh, ja, toch voor iedere Jood, voor iedereen die Amsterdam kent. Ja, is dat een gedenkwaardige uh, plaats? We waren daar gisteren voor de eerste dag. Vandaag putten, zoals gezegd, morgen zwollen. En dan komen we vrijdag aan in, uh, in Kamp Westerbork zelf... 336 kilometer. Nee, in één keer. Nogmaals, en dat was uw vraag. Ja. Nee hoor, dat, dat doen we niet. Dat is een beetje overdreven. Nou, zijn de meeste wandelroutes... Um, uh, ja goed, die leiden wel langs dingen. Langs uh, sluizen of langs mooie natuurgebieden. Dit is wel ja. een uh, heel ander thema. Een ernstig thema natuurlijk. Um, waarom heeft u een wandelroute gemaakt van deze, van, van, van deze weg? Ja, ik zou haast zeggen, heeft u even een half uurtje. Want um, uh, wandelroute. Het laten uh, inkomen, het bezinnen op een uh, stuk in het leven ja, van de heer dokter. Dat was eigenlijk de oorzaak van, uh, van het idee om een uh, wandelpad te maken. Uh, te beginnen het verhaal bij uh, Jan Dokter. Jan Dokter uh, van 1935. Hij is van Joodse afkomst. Hij is een lange afstandsloper. En zo ziet je eigenlijk al dat de eerste stapjes om een stuk bezinning te realiseren. Ja, dat deed je door middel van, van wandelen in het wandelen... denken aan, niet alleen kijken aan de natuur... maar denken aan datgene wat er in zijn jeugd gebeurd is. Dus het is eigenlijk een pad ook in een soort van... zijn voetsporen treedtje. Ja, ja. als je het, het pad volgt. En, en is, ja. het, is, het, is het ook echt dat de mensen die het pad volgen... zelf uh, daarbij moeten denken... Oh, Zeg maar zelf de reis afleggen die, uh, die meneer ook heeft afgelegd? Of zijn er ook nog ja, echt tastbare bewijzen van uh, nou ja, eigenlijk de ah. route die de trein eerst af had gelegd? Ja, nou, ik neem me nou mee even in de bezinning van een, van een wandelaar. Een wandelaar die, uh, die loopt graag uh, door bossen, over paden, kijkt graag naar links, kijkt graag naar rechts en geniet van de natuur uh, zonder zich af Misschien met vrienden Vaak ook alleen. Dus je ziet ook wandelaars alleen. En als ik dan wandelaars heb, dan moet ik in de rest van mijn verhaal... ook eh, meenemen de mensen in een rolstoel. Hè, de mensen in een scootmobiel. De mensen met de fysieke beperkingen. Je moet daar eh, wat andere eisen aan stellen. Voor wat betreft de ondergrond. Voor wat betreft de infra. Maar in feite zien we steeds meer dat mensen in, in rolstoelen... Uh, ook de natuur ingaan. Uh, niet zozeer over uh, gras of, of dat soort zaken, maar gewoon over, over fietspaden of van harde ondergrond. Mm. Nou, bij Dokter was het inderdaad zo dat hij eh, vanuit de oorlog... veel mensen, twaalf mensen uit zijn familie, die zijn uh, uiteindelijk geëindigd... in Sobibor en in, uh, in, in Auschwitz. En uh, hij combineerde dat met zijn passie. Als je dan loopt, als je loopt van uh, de Hollandse Schouwburg naar kamp Westerbork, dan doe je dat langs de spoorlijn. Dat is voor hem dominant in zijn, uh, in zijn route. Er nou, is dus geen opsmuk bij nodig dat overal gedenktekens staan... of een speurtocht of nee, aan niet, meer, uh, uh, bordjes. Het is gewoon echt het pad zelf en tot bezinning komen. Ja, ja. Primair is het zo dat hij volle de, de, de spoorlijn... en toen hij in 2008 voor het eerst dit, uh, dit pad aflegde, deze route aflegde... toen heeft hij ook waanzinnig dicht bij de spoorlijn gelopen. 220 kilometer, als je dus echt links of rechts van de spoorlijn loopt... dan loop je 220 kilometer. Alleen in de werkgroep, de projectgroep later... ...hebben we gedacht en met behulp van de ideeën en de informatie van het herinneringscentrum Kamp Westerbork in Westerbork... Ja. Uh, ...hebben we wel patent gemaakt dat de links en rechts van de spoorlijn een hele hoop monumenten waren... ...die terug te voeren waren of ter nagedachtenis van het uh, transport van de Joden. Dus die heeft hij ook in de, in de route opgenomen? Precies, links en rechts van de spoorlijn vijf kilometer links en rechts van de spoorlijn, hebben zeventig monumenten. Wij noemen dat in de bijbehorende wandelgids, noemen we dat sporen, historische sporen... Ja. die terug te voeren zijn en, en, en episodes uh, weer naar boven halen uit uh, de tijd van de deportatie. Vandaag is de, is de route in gebruik genomen. Uh, dank u wel voor de uitleg. Um, morgen ja, is graag. op Kasteel Vaneburg in Putten trouwens, meer informatie voor wandelaars beschikbaar. Dank u wel, meneer Schumacher. Ja hoor. Goed, uh, zometeen gaan we het hebben over tennis. In Australië is de Australian Open bezig. Maar eerst muziek. Stevie N, Welcome to the Sun. Australian Open duurt nog maar enkele dagen en dat houdt in dat het alleen nog de ware toppers in het toernooi zitten. Ook vannacht wordt er weer volop getennist in Australië en Dick Springer is tenniswatcher voor De Telegraaf en daarbij. Hij is een tennisbalhalla van Australië. Goeiedag. nacht voor jullie. goedemiddag hier. Ja, en op deze mooie Australische middag worden de kwartfinales gespeeld van het toernooi. Zowel de mannen als de vrouwen. Laten we eens bij de vrouwen beginnen. Wat kunnen we zoal verwachten? Nou, uh, we hebben al één kwartfinale uh, achter de rug. Uh, een uh, kwartiertje geleden, of een half uur moet ik eigenlijk zeggen, heeft uh, Petra Kvitova, de Tsjechische nummer twee van de wereld, zich voor de halve finale geplaatst. Zij versloeg uh, met 6-4, 6-4 haar Italiaanse tegenstander Sara Erani gaat dus door bij de laatste vier en daarin speelt ze tegen de rest van de partij waar we nu allemaal naar zitten te kijken. En dat is mooie Maria Sharapova tegen haar landgenote Makarova. De dames zijn net begonnen, het staat 2-1 voor Sharapova. Dus daar is nog weinig van uh, te vertellen hoe dat af gaat lopen. Ja, nu is het de nummer twee van de wereld. Die heeft net gewonnen. Sharapova staat er, nou ja, dat is weinig over te vertellen... maar die staat dus een, een klein beetje voor. Uh, in het mannentoernooi is eigenlijk hetzelfde. Ook de favorieten die zijn aan het winnen. Is het wel leuk daar in Australië? Het is allemaal zo voorspelbaar. Nou, dat, dat laatste dat klopt wel een beetje. Uh, met name bij de mannen is het, uh, begint, uh, begint hetzelfde te gebeuren als we al een tijd bij de vrouwen zien. Er is een, een top 4. Uh, Djokovic, Nadal, Federer en Murray kunnen we daar ook wel bij rekenen. Die ze langzamerhand uh, patent hebben op alle grote prijzen in het seizoen. Wordt hier ook druk over gesproken van uh, goh, hoe kan dat nu dat eigenlijk die wereldtop zo enorm veel beter is dan alle andere mannen. Djokovic heeft daar uh, van de week al een paar aardige dingen over gezegd. Die zei uh, dat ja, alle tennissers in de top 50 bij de mannen kunnen eigenlijk even goed tennissen. Het verschil zit hem toch vooral uh, in het mentale, de mentale weerbaarheid. En uh, die top 4 is daarin ver boven de rest uitgegroeid. We hebben dat gisteren bij uh, Rafael Nadal weer gezien. ...die eigenlijk twee sets lang de mindere was van zijn tegenstander Berdych, ...die gewoon weigert om te geloven in het feit dat hij kan verliezen... ...bij ieder punt er weer gaat staan alsof het het eerste punt is... ...en uiteindelijk die wedstrijd er toch uitsleept. Dat is de kracht van de top vier. Uh, gelukkig uh, maakt dat de wedstrijden er niet minder boeiend op. Gisteren hebben we een geweldige partij gezien tussen Nadal en Berdy. En, ja, Nadal dus uh, door uh, en treft morgen zijn grote rivaal Federer... Uh, Voordat oh, het zo zeggen is, we hebben we vandaag natuurlijk nog Djokovic tegen Ferrer. En zo meteen na Sharapova speelt Andy Murray zijn kwartfinale tegen Riyapaner Nishikori. Ja. Is, kan dat nog een verrassing worden? Of moeten we echt wachten op Ferrer tegen, uh, uh, tegen Djokovic? Ja, ik denk uh, hier in Australië kijkt iedereen daar natuurlijk naar uit. Ferrer is, uh, laten we dat niet vergeten, de nummer vijf van de wereld. Zit ik dus best of the rest? onder die top vier. Ja, dat mag je wel zo zeggen. Het is eigenlijk een beetje de, de stille Willy van het monoscoopie, maar uh, de Spanjaard kan verschrikkelijk goed tennissen. Het is ook een van de weinigen die op het Grand Slam uh, toneel wel eens van mannen als Nadal uh, heeft gewonnen. En uh, Djokovic moet zich daar uh, niet in verspreiden, die Spanjaard. Dat, dat wordt ongetwijfeld een, een, een lange marathon. En uh, ja, ik zet mijn centen uiteindelijk toch op Djokovic. Maar het wordt ongetwijfeld een mooie partij. Daarvoor zit Murray tegen Nishikori. Nishikori mogen we zeker de verrassing van het mannentoernooi noemen. De Japanner staat voor het eerst in de kwartfinale van het Grand Slam toernooi. Hij heeft zich door een aantal ...geweldige vijfzetters heen moeten vechten. Onder meer in, de, in zijn vorige partij Jo Wilfried Tsonga in vijfzet verslagen. Maar ik denk dat het Japanse pijpje wel een beetje leeg is bij Nishikori. En Murray die nog geen klap teveel heeft geslagen uh, dit toernooi. Uh, in zijn vorige ronde zelfs een min of meer een walk-over had. 6-1, 6-1 en toen gaf zijn tegenstander op. Murray die gaat zich niet verslikken in die Japaner... ...en die wandelt vrolijk door naar de halve finale. Het is uh, de laatste week daar in Australië. Als je ergens je geld op moet inzetten bij de mannen en de vrouwen, uh, wie gaan er uh, winnen? Ja, nou laten we beginnen bij de vrouwen. Dames gaan voor en uh, omdat het haar laatste jaar is. Ik zet toch mijn centen op uh, Kim Kleisters. Ondanks een liefde blessure... Ja, nou die lichte blessure was natuurlijk even een schok voor uh, met name uh, alle Belgische tennisfans. Maar we hebben er gisteren zien tennissen en we hebben er gisteren zien winnen. En zoals ze zelf maar aflaat ook zei, mijn fysio heeft een geweldige uh, klus geklaard. Heeft magische handjes, dus ik had eigenlijk nergens last van. Dus die blessure valt wel mee. Ze speelt in de halve finale tegen Azarenka en daarna waarschijnlijk tegen Kvitova in die finale, gok ik. En de mannen? Ik heb bij de vrouwen Miguel op Tim. En bij de mannen, Ja, ja. We moeten toch gaan voor Djokovic. Djokovic het, uh, het, is, het, het begint bijna saai te worden. Hij ja. heeft er vorig jaar drie gewonnen. Ik denk dat hij hier uh, opnieuw met de hoofdprijs uh, aan de haal gaat. Ja. En qua Nederlands succes is het nog Esther Vergeer. Die uh, makkelijk gewonnen heeft in het rolstoeltennis. Het is een klein hoopje, sprankje hopen. Uh, wat Nederlands betreft daar uh, in Australië. Dankjewel Dick Springer, de Telegraaf-watcher uh, op het gebied van tennis. Hij is bij de Australian Open. Dankjewel. Live muziek hebben we nog altijd in de studio. De vierde en laatste keer speelt Mooiwark. Idioot. and Iets kleiner applaus voor normaal voor mooi werk. Is dit normaal gesproken, om nog even zitten... is dit normaal gesproken ook de, de afsluiter? Nee, nee normaal dan, oh. uh, begin, dan sluiten we altijd af met het nummer dat heet... Uh, wij gaan naar huis. Nou, oh. volgens mij is dat <laughs> heel erg uh, verstaanbaar. Drens, wij gaan naar huis. Oké, okay, ik, ik wil het zo voorstellen dat normaal gesproken dan een heel tent... Met ongeveer 2000 mensen helemaal aan het applaudisseren naar zo'n nummer. En nu zijn het opeens twee <lacht> prestatoren in de studio. Ja. Ik hoop dat jullie het alsnog waarderen. Ja, ja absoluut, <lacht> absoluut. Goed, euh, mooi werk. Een van de grootste boeren rock'n'roll bands van Nederland. Um, maar jullie zijn wel... Uh... Muzikant van beroep. Boeren zitten er niet meer tussen, geloof ik. Nee, ja, heel vaak krijgen we ook de vraag: van goh, uh, jo, je moet zo ook wel zeker naar Ruus, want je moet zo nog koeien melken. En dan: uh, nee, nee, nee, moet luisteren schoon. Ja. <laughs> <laughs> nee, maar nee, dat klopt. Het is, uh, wij, hebben, ja, wij zijn denk ik uh, een van de weinigen die uh, ons gelukkig mogen prijzen met het feit: we hebben van onze hobby ons werk kunnen maken. En daar zijn we super trots op natuurlijk. Maar dat vergeet niet. De band bestaat nu al twintig jaar, dus het, is, het komt niet aanwaaien of zo. Nee, en het is ooit begonnen met het nummer dat jullie net speelden? Ja, daar is het wel in 2005. Uh, je moet je voorstellen, we speelden twintig keer in het jaar. En uh, dat was altijd net al toevallig op de verjaardag van je vriendin... of uh, de ooms ah, ja. of tantes. En dan speelden we twintig keer in het jaar en toen brachten we dat idioot uit... En toen gingen we in één keer van 20 gingen we in één keer naar 80 en naar 120. Nou, dan uh, moet je in één keer de familie vertellen: Ik ben er niet uh, met die verjaardag. Ja, <laughs> uh, de, dezelfde ja. luiers verschonen <laughs> voortaan. Ja. Ja. <laughs> maar dan is de volgende stap geweest. En, nou ja, de, uh, jullie spelen heel veel tentfeesten. Uh, echt legendarische uh, in uh, eigenlijk alles buiten de randstad. En ook wel een klein beetje in de randstad, hebben we net gehoord. Ja. Is er dan nog een, een volgende stap uh, voor uh, Mooi Wark? Ga je nog echt top 40 lijsten uh, uh, uh, symphonieën? Fonica in Rosso? <laughs> nou ja, we hebben, wel, we hebben natuurlijk heel veel ambities. Maar ja. Ja, we zijn ook net toevallig dan gevraagd voor een televisieprogramma. Daar worden we 36 uur worden we opgesloten in een studio. En dan moeten we met een mystery guest een A-artiest... Nou, een A-artiest is dan... In de muzikantenwereld is dat, dat is van Marco Passaro tot aan... Nou ja, Guus Meewoer zijn weer terug, zeg maar. En met die moeten wij een single opnemen. Dus ja, voor hetzelfde geld komt daar iets, heel iets moois uit. Dus uh, ja, dat weten we niet. Alleen uh, ja als ik dan bijvoorbeeld ons album... Die staat nog steeds in de Album Top 100... en die is in november uitgekomen... Ja, dat, dat vind ik altijd wel leuk om te zeggen. dat doen we leuk mee. <laughs> ja, jullie doen zeker leuk mee. Want ik hoorde ook dat jullie hebben een fanclub met 1500 leden. Ja, ja. En de Golden Earring, toch een van de grootste Nederlandse bands. Die hebben er maar duizend. Ja, dat moet ja. ook een goed gevoel zijn. Nou ja, in ieder geval, uh, kijk, uh, dat, dat is dan weer, dat kunnen wij met trots zeggen. Wij hebben hele trouwe fans. En, nou ja, en wij hebben ook gewoon een hele leuke fanclub uh, nou ja, redactie... die echt met, met veel plezier elke kwartaal een, ja, een magazine uitbrengt... Met full color foto's en dat soort dingen. Dus dat is, uh, ja, en we doen ook hele leuke dingen met fans. We, we hebben fanclubmiddagen. En, uh, ja. Ja, ze mogen altijd overal bij zijn. En zij die mooi werk toch echt een keertje live willen zien. Dat, dat kan je best in een tent doen, denk ik. Ja, hè? ja, ten, ja, ja. ja. Waar, uh, waar is dat de eerstvolgende keer te doen? Nou, dit weekend zitten we in Afde en in Beers. Nou, dat, dat klinkt als bier. Ja. <laughs> ja. Alvast heel veel plezier erbij. En uh, heel erg bedankt dat jullie naar onze studio wilden komen. Mooi werk helemaal uit Drenthe. Yes. Fantastisch. Onze kolonist Diederik van Zessen maakt zich soms boos over onzinnige dingen. Zo af en toe lijkt het wel alsof hij zuur en links is. Deze week bijvoorbeeld. Ik ga me vannacht eens lekker op glad ijs begeven. Ja, de komende twee minuten ga ik eens even pissen in mijn eigen nest. Op verschillende fronten. Maar omdat ik voor de duvel niet bang ben en op dit godvergeten tijdstip... toch alleen Jan de Hoop naar Radio 1 luistert, doe ik het toch. Want weet u wanneer er wel mensen op 98.9 FM zijn afgestemd? Op zaterdagmiddag om twee uur. En wat horen ze dan? Dit is Radio 1. Tros Autoshow. Presentatie Bas van Werven en Carlo Bransen. Bas van Werven, dat is die dikke van 1 Vandaag. De bastaardzoon van Han Pekel. Die op doordeweekse dagen bewijst dat televisie nog dikker kan maken. Hij werkte vroeger voor BNR Nieuwsradio... en maakte daar naast een ochtendprogramma ook nog een autoshow... Een goed beluisterd programma, zo heb ik me laten vertellen. Maar ja, toen Bas naar de Tros was gegaan... kon hij er bij de commerciële broeders niet meer in. Dus regelde Bas wat zendtijd bij de Tros... en sinds september zit hij op zaterdagmiddag... met Carlo Bransen over auto's te praten. Want dat doen ze. Welkom vanuit de nieuwe 911 Carrera S. Bij de fabriek 991 genoemd. Ik heb sinds vorige week een eigen auto... Ik heb er behoorlijk hard voor moeten werken om dat te kunnen betalen. Al zeg ik het zelf. Een klein autootje. Het is niet veel, maar het draait. En wat kan ik er dan slecht tegen? Dat mij op zaterdagmiddag het zout in de oren wordt gestrooid... door twee goedverdienende dikzakken in dienst van de overheid. Dat is de Alfa Romeo 4C. Ja, en dat is een mooi ding. Dat is een mooi ding. Dat, dat is een kleine een 8C, eigenlijk. Een ja. okay. uh, klein licht een, sportwagentje. Een mooi Italiaans sportautootje. Uh -huh. Ja, eerste maanden van 2013 zou die dan op de markt moeten het, komen. Ik vind dat, weet je dat ik dat echt even. Dat moeten we schorsen te felicitatie, moeten we daar even voor doen. Want het is, het is lekker dat Alfa eindelijk weer eens gewoon een sportautootje bouwt. Ja, autootje, sportwagentje. Gadverdamme. Noem het jaloezie. Natuurlijk, ik gun een ieder een pleziertje. Vanuit WNL-oogpunt wil ik ook zeker niet met een belerende vinger gaan wijzen. Het programma wordt goed beluisterd bovendien. Maar ik vraag me gewoon af. Waarom luisteren hier zoveel mensen naar? De heren spreken over auto's van 400.000 euro... alsof ze gratis zijn en dat allemaal met een aardappel in hun keel... waar Bea nog jaloers op zou zijn. Alsof ik Felix Rotterberg over auto's wil praten. Hoe elitair wil je het hebben? Is dit leuk om te horen voor Jan met de pet die trots is op zijn open Corsa? En dat in tijden van crisis, hè? Blijkbaar wel, want men luistert massaal. Maar gelukkig voor mij zit er een knop op de radio. De autoradio, weet u wel. Hoe weet uh, Diederik dat uh, Jan de Hoop eigenlijk heeft zitten luisteren? Is dat een idee, Twitter, neem? geloof ik. Ah, kijk, ja. Dat is dan weer de vraag die ik heb zo. Aan het einde van uh, Nog Steeds Wakker, twee uur lang, hebben wij Radio 1 de zender beheerst. Uh, beheert eigenlijk, zo moet ik het zeggen, niet beheerst. Uh, en uh, wij geven het stokje over aan onze andere fijne WNL-collega's. Waaronder Kameran Oela met Nu al wakker. Ja, zeker. In tegenstelling tot uh, Diederik, uh, die net links een uh, zuur was... zijn wij natuurlijk vrolijk en rechts de komende twee uren. We gaan ons lekker focussen op uh, Barack Obama. Uh, Maarten van Rossum gaat met ons uh, terugblikken op de State of the Union. Hoewel terugblikken, het is natuurlijk nog altijd bezig. Want het verhaal duurt niet zo lang, maar het geklap en het gelach dat duurt ontzettend lang. Uh, we kijken terug op uh, de waterpolenwedstrijd... maar we blikken ook vooral ontzettend veel uit. En wat heel bijzonder is, we gaan het hebben over parasieten. Kijk, dat allemaal na het nieuws. Van 4 uur volgende week, dan zitten Bastiaan en ik weer met een hele nieuwe band en allemaal andere nieuwe uh, ja, onderwerpen. Tot dan. Nog steeds wakker. BNL, nieuws in de nacht.